Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De EU-top over vluchtelingen is een laatste kans voor de Europese leiders om tot een oplossing te komen. Dat zei premier Rutte voor het begin van de top in Brussel, die rond deze tijd begint. Hij zei dat als er vandaag of morgen geen oplossing komt, hij niet ziet hoe die er later wel kan komen. De premier waarschuwde dat zonder oplossing de boten met vluchtelingen blijven komen, mensen blijven verdrinken en de situatie in Griekenland alleen maar ingewikkelder wordt. EU-president Tusk zei vooraf dat het een zware klus gaat worden om een deal te bereiken over de vluchtelingen. Hij riep de regeringsleiders op hun hoofd koel cool te houden en gecoördineerd samen te werken. Alle 28 lidstaten moeten met de deal kunnen instemmen en de afspraken moeten aan alle internationale wetten voldoen. In Antwerpen zijn drie politieagenten opgepakt in een afpersingszaak. Een vierde is onder voorwaarden vrijgelaten en voorlopig geschorst. De bende wordt ervan verdacht om de werktijd in uniform mensen te hebben afgeperst en beroofd. Daarbij gebruikten ze geweld. De agenten hielden valse rassias, waarbij ze cafés binnenvielen en mensen zonder papieren beroofden. Aan de arrestaties zijn maanden van onderzoek vooraf gegaan. De rechtbank bepaalt volgende week of de agenten vast moeten blijven zitten. Bij het Saudische bombardement dinsdag op een markt in Jemen zijn veel meer doden gevallen dan eerder werd gemeld. Volgens een woordvoerder van de Verenigde Naties kwamen niet 65, maar 119 mensen om het leven. De markt werd dinsdag getroffen op het drukste moment van de dag. Dan nog het weer. Het is zonnig en droog bij een graad of 12. Morgen begint de dag met nevel, misbanken en bewolking. Geleidelijk breekt dan daarna de zon door. Dan wordt het 7 graden aan de kust en 12 graden in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB.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 via FM-frequentie 106.9 of Kanaal 40. Maar ook op het internet www.zfmlive.nl Met om kwart over vier het gedicht van de week... en om half vijf, het had zowat niet gebeurd, de column van Mandy Schorel. En om kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderenwereld van ZFM. Maar natuurlijk ook het weer voor het komend weekend om half zes. Veel nieuws over Zandvoort en de directe omgeving. En ook lekkere muziek. En vandaag start ik met de Everly Brothers, zoals altijd... Crying in the Rain, ik hoop het niet, in 1962. En in 1990 werd er een versie op single gezet door de groep A.H. Gevolgd door The Outsiders, met Wally Tax uit 1966. Touch. Mijn naam is Naar. Ik hey, luister precies. En de spreuk van vandaag. Hoe goed je iets ook doet, er is altijd wel iemand die er niet van zal houden. I've got my pride in- Just a I hope just a side they baby I still touch you baby I didn't need to touch you, but I just touched your hand Well she looked so understanding, Try to look so recommending and end. She held my hand so tight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 To I didn't stand to touch you But I touched your little hand Yeah, you look at me I could see your eyes Well, just as I hoped As I hoped they would be Well, touch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 Evenementenagenda van deze maand: de 19e, Folklorevereniging de Wurf. Twee toneelstukken in de krocht, aanvang om 8 uur. De 19e, de 30 van Zandvoort, een evenement. De 19e, Zandvoort, Katwijk-Zandvoort, een mountainbike-evenement. De 20e, Omloop van Zandvoort, een wielerreden-evenement. De 20ste Sequirun, hardloopevenement. En ook de twintigste, de de 10.000 stappenwandeling, verzamelpunt Anytime de Oude Halt, Vondelaan om 10 uur. De 20ste Classic Concerts, uitvoering van de Sabbat Mater in de Protestantse Kerk aanvang om 3 uur s middags. En de 26ste en de 27ste de Paasreizen Park Zandvoort. De 27ste muziek op zondag, studio Anthony, Oosterparkstraat 44. Van vier tot zes uur. Ons gedicht van vandaag heet drie eenheid Geloof doet ons hart stralen, voel zijn kracht intens, vul je hele wezen, het verwarmt jou als mens. Hoop is de vruchtbare bodem, ondoorgrondelijk, intense kracht, die het leven brengt tot bloei, onuitputtelijk is zijn macht. Liefde omvat je stralend wezen, draagt je ieder moment. Zonder twijfel, altijd aanwezig, gewoon om wie je bent. Geloof, hoop en liefde, ons verbonden. Aanvaard de stille kracht, die jou wordt toegezonden. 17 maart om half negen een geweldige gezellige avond in het café met een nieuwe speciaal voor Café Week bedacht concept. Muziek bingo. Deelnemers krijgen een bingo kaart met daarop een aantal titels en artiesten. Zodra zij het liedje voorbij horen komen tijdens deze avond strepen ze deze van de kaart af. Ondertussen kunnen gasten bij dit concept natuurlijk heerlijk meezingen en een lekker drankje drinken. Een avond die u absoluut niet mag missen. Er zijn mooie prijzen te winnen. De deelneming is gratis. Geef je dus snel op. Café en Hardy, Haltestraat nummer 46. Telefoonnummer 023 5737046 En de website is www.lauwerinhardy.nl Kolom van de, van de week. week terechtstelling. Iedereen is er een beetje aan toe. Intussen, blij weer. De korte files afgelopen zondag op de Zandvoortzalen waren dan ook niet verwonderlijk. Een vrije middag creëren om de behagelijke kou te braveren op het strand, met goed gehumeurde gezichten. Een begrijpelijke keuze. De lente kriebelt. Zo zijn de eerste knopjes alweer zichtbaar langs de kant van de weg. Ik zie een fleurige, kleurige broemenprint tuinposter... in het eigen hofje van mijn verdere buren. Krachtige lopers tijdens de sportieve Schevening Zand voor het Marathon Dag... waarop, ondanks het zonnige voorjaarsweer... een frisse noordoostenwind getrotseerd moest worden... Naast de pannenkoeken en de glazen verse vruchtensap gingen de groepskaarten van het jaar 2016 gretig over de toonbank bij de duinrand. En de hoeveel waren in losmakende voorbereiding voor de wandeltochten en de circuitrun voor aankomend weekend. Het was druk in de waterleidingduinen. Kinderen gehuld in regenlazen en winterjas met sjaal, gewoon rennend en takjesprokkelend. De voelbare stelletjeswarmte die hand in hand gingen met opbloeiende geborgenheid. Maar vooral de fotografeerliefhebber met camera in de hand. Vermoedelijk op zoek naar de, nog makkelijk te schieten fotoposes... van de levenslustige edele herten. Ik snap dat een oplossing niet zo geboden is. Er is gewikt en gewogen. Maar eens met het besluit kan ik niet zijn. Wat mij enigszins zorgen baart is het gemak... waarmee besloten wordt om een levend wezen af te schieten. En dan bedoel ik niet het besluit, maar het gemak waarmee de trigger wordt overgehaald. Boswachter Jan Piet zegt in een interview... eenmaal achter je geweer moet je geen emoties meer hebben. Precies dat dus. Emotieloos, knal. En de volgende. Is het dé oplossing voor als ze er niet meer uitkomen? Lijkt meer iets voor terreur. De grenzen zijn zo moeilijk vast te stellen. Een Belgische meneer sprak waarheidsgetrouwe woorden in zijn gezegde... wandelen is het haast uit je hoofd lopen. En kijken wat er overblijft. Voor deze dieren dus niet, zo heel veel straks. Nandy Schorel. MUZIEK Guarda fuori già mattina Questo è un giorno che ricorderà Alzat in fretaeva Checki credente non te arrenderè Luister naar de zon, Hij roept je naar Dit is jouw moment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 Ik ben Twice. We walk out on our own and into the night. The moment won't last, but then we remember. Finishfeest van de 30 van Zandvoort, 19 maart van 12 tot 5. Op zaterdag 19 maart barst er een feest los bij het Wapen van Zandvoort. Als de wandelaars van de 30 van Zandvoort over de finish komen... worden ze ontvangen met live muziek. Het feest begint om 12 uur met bars, koffie en broodjes... en muziekpodium met DJ. En optreden van Mark Meijer. Loop je mee, dan kom je aanmoedigen. Locatie Het Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein nummer 10.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 een mens letterlijk baden in zijn zweet. Om lekker in je eigen zweet te kunnen badderen moet je wel behoorlijk doordruppelen. In de badkuip zit al gauw 150 liter water. Op een dag zonder inspanningen maak je ongeveer een liter zweet aan. Dus als je dat zou opvangen zou je na een maand of vijf een badje kunnen nemen. Alleen van die liter per dag merk je zo weinig omdat zweet normaal gesproken niet op te vangen is. Het verdampt en zo koelt je lichaam zichzelf af wanneer je het warm krijgt. Je kunt overwegen om in de sauna te gaan zitten. De luchtvochtigheid in de sauna is doorgaand hoog, waardoor zweet niet verdampt. Maar eerder in stroompjes naar beneden parelt, zodat je het kunt opvangen. Met 30 milliliter zweet per minuut ben je al 83 uur bezig om je bad vol te zweten. Zorg wel dat je voldoende drinkt om je gedrup weer aan te vullen. Het sportieve weekend, op zaterdag 19 afgetrapt door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Ze gaan vanaf het circuitpark Zandvoort van start voor een uitdagende wandeling over 18 of 30 kilometer. Beide routes gaan over het Noordzeestrand en door het Nationaal Park zuid kennemerland De start van beide afstanden is vanaf paddock 2 op het circuitpark Zandvoort. Het officiële starthorst van de 30 kilometer wordt gegeven om 8 uur. De 18 kilometer gaat om 9 uur van start. Vervolgens kan tot 10 uur 30 worden gestart. Eerder of later is niet mogelijk. De finish is in het centrum van Zandvoort. En na de finish ontvang je een medaille voor jouw behaalde prestatie. Bovendien is het heerlijk nagenieten bij een van de horeca-tegenheden in de Haltestraat of bij een van de standpaviljoens aan het boulevard. In het Zandvoort Museum of op het Gatzaardplein kun je na de finish terecht voor een massage. Die wordt vanaf de finish met borden aangegeven. De massage wordt verzorgd door het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. Kijk voor meer informatie op www.30vanzandvoort.nl en de website is www.Zandvoortcircuirun.nl. en de burgemeester van Alphenstraat 108. Telefoonnummer 023 5740 740 en de website www.circuiparkzandvoort.nl. I've been sleeping all alone.